Het weer, bijna overal in het land, val op zon vandaag. Alleen in het zuidwesten komen enkele wolkenvelden voor. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 in het binnenland. Morgen en overmorgen meer wolken en minder warm. Vanaf woensdag opnieuw zonnig, droog en vaak zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Ash, de Engelse klarinetspeler. Hij heeft een album opgenomen in 1955, Klarinet Virtuoso. En tot onze grote verrassing vinden we daarop Benny Goodman op drums. Benny Goodman is zelf natuurlijk ook een klarinetspeler. Blijkbaar heeft hij hier een uitstapje gemaakt naar drums. Ik ga verder met nog een album van Vick Ash. Het heet Plus4. Het komt uit 1956. En ik ga een nummer draaien. Dat heet Cinders. <truus> met een door hem geschreven nummer Sinders. Hij is bekend uh, niet alleen vanwege zijn, uh, zijn eigen clarinetwerk... maar ook omdat hij uh, een groot aantal tours heeft gedaan met Frank Sinatra. Maar hij heeft ook een uh, invalbeurt gehad bij in het orkest van Ray Charles. Toen zij optraden in Parijs, was een van de saxofonisten... werd gearresteerd en er was paniek. En toen belden ze met hem en hij ging over naar Parijs... en trad met hun op als de eerste witte... Man, de blanke man in het orkest van Ray Charles. Toen ik uh, deze uitzending aan het voorbereiden was... dacht ik, ja, klarinet. Ik hoor het niet veel. En wie zijn nou eigenlijk de grote klarinetspelers in de jazz? En dan kom je ook al gauw uit bij Russell Progroep. Een Amerikaanse klarin klarinetist, maar ook alt-saxofonist die een uh, deel uitmaakte van het Duke Ellington Orkest. Voordat hij daar begon, uh, speelde hij met het uh, orkest van Fletcher Henderson... Waar al veel grote jazzartiesten in Amerika begonnen zijn. Ik heb daar een uh, nummer van gevonden waar uh, Russell Prokrope ook op meedoet. Het komt van het album Ken Burns Jazz. Het heet uh, Baltimore Bellhops. En naast Russell Prokrope hoort u onder andere Coleman Hawkins op clarinet. Uh, en op uh, piano natuurlijk Horace uh, Henderson. En op tenor sax nog een keer uh, Coleman Hawkins. Dat zal waarschijnlijk dus op, verkeer, op andere nummers zijn. Dat krijg je als je tekst um, Benny Morton op trombone en John Kirby op uh, tuba. Ja. Fletcher Henderson's band met Russell Prokroop. Deze band werd opgeheven in 1934 en samen met vele andere muzikanten van die band ging Russell Prokroop verder in het orkest van Benny Carter. Hij heeft daar een tijdje gewerkt en in 1935 ging hij verder met het orkest van Teddy Hill. In Teddy's Hill orkest um, bevatte de trompetsectie uh, onder andere Roy, Roy Eldridge, Bill Coleman, Frank Newton en Dizzy Gillespie. Ook de trom trombonist Dickie Wells en de tenorsaxofonist saxofonist Berry. En als een uh, lid van dit orkest ging Russell Progroep ook naar Europa. Gaat u luisteren naar twee nummers uit, uh, uit die periode. Het eerste nummer heet de Harlem Twister en het tweede nummer heet The Love Bug Will Bite You. You if you don't watch out! Sing and shout, That's what love is all about. The love bug will bite you if you don't watch out. If he ever bites you, then you sing and shout. I've got you under my skin again, da da da That's what love is all about. You can't sleep, you can't eat, you go crazy. You la di da di do all day. If someone wants to know why you're crazy, you'll answer, What I do, do do? What did da da? The love bug will bite you if you don't watch out. Everybody tune in, you sing and shout You go da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Oh, baby, that's what love's, love's about Teddy Hill en zijn orchestra. In 1938 ging Russell Prokrop verder. Hij verving uh, Pete Brown in het sextet van John Kirby. John Kirby is een, uh, een uh, trombonespeler, tuba-speler moet ik zeggen. Die hij kende uit de periode van Fletcher Henderson. En John Kirby begon eind jaren 30 te experimenteren. Small, small orkest uh, met um, ja, goed afgestemde uh, leden, goed afgestemde muziek. Maar ook veel ruimte voor hoog niveau van solo's. En uit de periode 1938-39 ga ik draaien... Drink to me, only with thy eyes. John Kirby met Russell Prokop. Overigens, Russell Prokop speelde in dit orkest alt-sax. Vele clarinetisten speelden namelijk ook alt-sax. In de Tweede Wereldoorlog ging hij in dienst. En na de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan het orkest van Duke Ellington. En daar ging hij ook verder op alt-sax. Maar ook op uh, uh, clarinet. Hij, uh, hij staat vooral bekend om zijn, uh, zijn clarinet-solo's in de band van Duke Ellington... En Joe Kellington schreef veel nummers... en die uh, daarin bracht hij ook solo speciaal voor een aantal van zijn uh, van zijn, uh, zijn bandleden. Johnny Hodges als hot saxofonist heeft natuurlijk een enorm aandeel gehad. Maar ook uh, Russell Progroep. Ik ga een, uh, een nummer draaien dat heet Idiom 59. Het zijn uh, twee uitvoeringen daarvan. En... Um, Daarin zitten twee aparte solo's. De eerste solo is voor uh, Russell Prokroop. En uh, de tweede is voor Jimmy Hamilton. Het komt van het album Festival Sessions. Russell Procope, zo schreef Duke Ellington in uh, Music is My Mistress... is een sobere, maar ontzettend betrouwbare uh, muzikus waar je altijd op, uh, van aan kan. Na de dood van Duke Ellington ging Russell Procope verder. Hij toerde nog met Brooke Curse Trio en in 1976 met Chris Barber. Chris Barber, een Engelse trombonist en hij was ook een bandleider. En zij uh, namen een tour op met de Echoes of Ellington en... Daar heb ik een nummer van uitgekozen. Dat heet Shout him out tilly. Chris Barber's Jazz and Blues Band, Shout him Out Tilly. We gaan een enorme sprong in de tijd maken. We gaan naar 2017. Eén van de artiesten die over uh, iets meer dan een week... op het North Sea Jazz Festival staat, Kian Harold. Zijn speelwijze wordt ook wel aangeduid als uh, The Future of the Trumpet. Een uitspraak van Winton Marsalis. Hij is een uh, Amerikaanse artiest, opgegroeid in Missouri heeft onder meer aan, uh, aan albums meegewerkt van Jay-Z, Beyoncé, D'Angelo, Erika Badu en Lauren Hill. Maar ook vele albums zelf gemaakt. Zijn speelwijze is melodisch, maar ook technisch en inventief. Gaat u luisteren naar de Circus Show van Kian Harold? Like it's 68 Oh Kian Harold, The Circus Show. En zoals u misschien gehoord heeft, het gaat vooral over Amerika. En hij vraagt zich af wat er aan de hand is. Een andere artiest van uh, Noordje Jazz voor dit jaar is Matthias Eijk. Een uh, Noorse trompetist, multi-instrumenteel. Hij speelt ook andere instrumenten. En hij heeft een uh, album uitgebracht, dat heet Ravensburg. En daar ga ik van draaien, het nummer Girlfriend. Matthias Eijk, het album Ravensburg en het nummer heet Girlfriend. Ik ga verder met uh, Vijay Iver, een, uh, ja, een artiest die ook al vele jaren meedraait en ook uh, bekend staat om uh, op zijn kwalitatief hoogstaande jazz. Hij uh, komt ook naar Noordsey Jazz. Hij heeft in 2017 een album gemaakt, Far From Over. Daarvan ga ik draaien, het nummer voor Amiri Baraka. Vijay Iver met, voor Amiri Baraka. Een Amerikaanse band, Artiest, die bewijst dat er ook tegenwoordig nog veel mooie jazz gemaakt kan worden. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dat is ook van een artiest die op Noordje Jazz staat. De artiest heet Khalid. Hij is 22 jaar. Twee jaar geleden is hij doorgebroken. Hij uh, trad nog op uh, toen in Amsterdam voor een klein zaaltje. 400 mensen jaar later stond hij in AFAS Live. En dit jaar staat hij op Nordsie Jazz in de Maas, een hele grote zaal. En ook, dit is een artiest waarvan je denkt, ja, is dit nu jazz? Ik vind van wel, eh, en dat is ook het leuke aan dit programma... maar ook aan het Nordsie Jazz Festival... je ontdekt soms hele nieuwe artiesten. In, tegenwoordig maken we muziek... Uh, bij de, die ze vroeger zeker geen jazz noemden. Maar de tijden veranderen en ook de muziek verandert... Gaat u luisteren zelf en oordeelt u zelf naar uh, Khalid met Another Sad Love Song. I'm not the best My emotions You cut me deep and you left me wide open I fought the demons that lie in between us They think we're perfect if they'd ever seen us, but I guess this sounds like another sad love song I can't get over how it all went wrong But I let the words come together Maybe I'll feel better. Bridges, they are burning. Lover, I am worried. Tables, they are turning. Lover, I am hurting. Burning, burning, burning. da da da. -da. I took the time to think of what you said Your words are dancing in my head I must be honest, I have a lot of pride But I'm broken inside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 Lover, I am hurting Riches, they are burning Riches, they are burning Lover, I luistert naar Khalid met Another Sad Love Song. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag de presentatie en de samenstelling. Tot volgende maand. En veel plezier met uh, muziek en het mooie weer.